Hé, hey, goed jullie allemaal te zien. Jullie hebben allemaal de Storm Dennis getrotseerd. Hij ja, viel eigenlijk best mee, toch? Ja. Hé, hey, goed jullie allemaal te zien. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie in Oase. God, hoe zit dat? We gaan in deze serie gaan we dieper in op vragen waar heel veel van ons mee worstelen. Of je nu... God al gevonden, gevonden hebt of nog op zoek bent naar God en vragen waar we eigenlijk heel weinig over praten in de kerk, terwijl we ze toch ergens diep in ons achterhoofd hebben. Vragen als hoe zit dat met al die andere religies in de wereld? Hoezo is Jezus de enige weg naar God? Of de vraag hoe zit dat met seks en zo? Zijn de de dingen die in de Bijbel staan niet verschrikkelijk ouderwets? Of hoe zit dat met al die hypocriete christenen? He, de kruistochten, de inquisitie, misbruik in de kerk. Hoezo kinderen van God? Of hoe zit dat met de hel? Hoe kan een goede en liefdevolle God mensen nou eeuwig laten lijden? Of de vraag, hoe zit dat met al dat geweld in de Bijbel? Hoe is dat nou te rijmen? met die goede en liefdevolle God. Daar gaan we de komende weken naar kijken. Maar vandaag wil ik beginnen met de vraag... die ik denk het meeste wordt gesteld. En die ook heel veel mensen die ik spreek... gebruiken als reden om niet in God te geloven. En dat is de vraag... hoe zit dat met al het lijden in de wereld? Dat heb je vast wel eens iemand horen zeggen... nee, ik geloof niet in God... Kijk maar naar al dat lijden in de wereld. Een goede God zou dat nooit toelaten. Want als God goed is, dan wil die het lijden in de wereld niet. En als God almachtig is, dan zou die het stoppen. Toch? Maar toch hebben we een wereld vol lijden en kwaad. Dus kan er geen God zijn die en goed is en almachtig is. Lastig, hè? Ik heb met deze vraag heb ik ontzettend geworteld, uh, geworteld, geworsteld, voordat ik 22 jaar geleden tot geloof kwam. En nog steeds vind ik dit een van de lastigste vragen. En die, die vraag kwam opnieuw bij mij naar boven toen ik twee weken of een paar weken geleden mijn zwager verloor. Hij overleed, 47 jaar oud. Jarenlang had hij een hele erge. Leverziekte, ging hij steeds verder achteruit en toen was er eindelijk een leverdonor en we hadden weer ontzettend veel hoop. En tijdens de operatie begon hij zo te bloeden dat hij overleed. En hij liet mijn zusje van 41 en een tweeling van 3 jaar oud achter. Heer, waarom? Ik heb nog zoveel vragen. Maar toch heb ik in die 22 jaar Geleerd om die vragen niet langer tussen God en mij in te laten staan. Ik kan die vragen elke keer weer bij God neerleggen en daar laten. En waarom? Omdat ik God heb leren vertrouwen. Omdat ik God heb leren kennen als een God die ongelooflijk goed en ongelooflijk liefdevol en ongelooflijk wijs is. En ook omdat ik in de Bijbel wel degelijk antwoorden heb gevonden op mijn vragen. Ook over de vraag hoe dat zit met al het lijden in de wereld en waarom God het toelaat. En vandaag wil ik een aantal met die antwoorden, van die antwoorden die ik gevonden heb met jullie delen. Nou, het eerste antwoord wat ik gevonden heb is deze. En dat heeft mij erg geholpen te beseffen dat deze wereld vol lijden en kwaad helemaal niet de wereld is zoals God hem oorspronkelijk gewild heeft en bedacht heeft en gemaakt heeft. Het eerste boek van de Bijbel, Genesis, zegt dat toen God de, de hemel en de aarde maakte, dat hij ernaar keek en wat zei, wat zegt de Bijbel? Hij zag dat het goed was. Hij zag dat het goed was. Weet je wat leuk is? Het Hebreeuwse woord voor goed in de Bijbel is het woord tof. Dus God zag dat de wereld tof was. En weet je, toen hij de mens gemaakt had, staat er zelfs dat hij zag dat het heel tof was. Weet je, de wereld, hoe God hem gemaakt had in het begin, was een wereld vol vreugde, vol liefde, vol vrede. was een wereld waarin de mens in perfecte harmonie met God, met zijn schepper, met elkaar en met zichzelf leefde. En er was nog helemaal geen pijn... Of eenzaamheid, of dood, of ziekte, of conflicten. Het was echt een paradijs. Dat is de wereld hoe God hem gemaakt had. Maar er was één essentieel, essentieel ding wat God in de mens had gelegd. En dat was een vrije wil. Een vrije wil om voor God te kiezen, en God lief te hebben, en God te gehoorzamen, of... Tegen God te kiezen. En God niet lief te hebben. En de eigen wil te gaan. En nou in hoofdstuk 3 van Geenses. Lezen we dat het verschrikkelijk fout ging. Weet je de eerste mensen die, die begonnen de leugens te geloven. Die Satan, een gevallen Engelse begon. In hun gedachten begon te planten. Leugens als... God is toch niet helemaal goed. God is niet helemaal te vertrouwen. God wil niet het beste voor jullie. Dus ze begonnen God te wantrouwen en ze keerden God de rug toe. En die relatie tussen God en de mens, die brak. En met die gebroken relatie brak alles in de wereld. De zonde kwam in de wereld, zegt de Bijbel. En de zonde is, onze natuurlijke neiging sindsdien om onze eigen wil te doen in plaats van Gods wil. En met de zonde kwam schaamte in de wereld en schuld en haat en egoïsme en eenzaamheid. En met de zonde raakte heel de wereld besmet met kwaad, met chaos, met ziekte en met de dood. Kijk maar om je heen. Lees maar op nu.nl. Of kijk maar naar het journaal. Is het je wel eens opgevallen? Probeer het maar eens uh, bij te houden. Minimaal minstens 9 van de 10 nieuwsberichten zijn negatief. Hè, hoeveel positieve nieuwsberichten zijn er nou eigenlijk? Zijn er bijna niet. Hè, vrijwel alle nieuwsberichten gaan over rampen, oorlogen, terreur, corruptie, misdaad, ziekte, nu weer die corona. Werkloosheid. De lijst is eindeloos. En weet je wat het grappig is, van bijna alles, nou eigenlijk het verdrietig, van bijna alles krijgt God de schuld. Maar de vraag is, is dat terecht? Wie is er verantwoordelijk voor die honderdduizenden doden in de oorlog in Syrië? God? Nee, de mens. En waarom is er een hongersnood in Jemen op dit moment? Is dat omdat God niet voor genoeg voedsel voor de wereld heeft gezorgd? Nee, ik benieuwd, dat is... Vanwege de oorlog en corruptie en de onwil van mensen om hun eten met elkaar te delen. Weet je, als wij God vragen, Heer, waarom laat u al dat lijden toe? Denk ik eerlijk gezegd dat God ons precies dezelfde vraag stelt. Waarom laten jullie al dat lijden toe? Maar dan vraag je je misschien af, ja maar waarom gaf God ons dan zoveel vrijheid als hij wist... Dat het tot zo'n ramp kon leiden. Er nou, is maar één antwoord voor, en dat was en dat is omdat God, God niet, niets liever wil dan in een liefdesrelatie met ons te leven. En voor die liefdesrelatie is het nodig dat je de vrije keuze hebt, de vrije wil om die liefde te beantwoorden of niet. Om iemand lief te hebben of niet. Kun je iemand gedwongen lief hebben? Nee, toch? Weet je, als God ons niet een vrije wil had gegeven, dan waren we als, als een robot. En een robot, die doet heel veel, maar die kan eigenlijk alleen maar precies wat ze maken wil dat hij doet. En een robot kan één ding niet. Een robot kan niet lief hebben. En daarom gaf God ons die vrije wil. Zelfs als het zoveel lijden teweeg kon brengen. Ja, dan vraag je je misschien nog steeds, af: ja, maar als God dan goed is en almachtig is, waarom doet Hij dan niks om het te stoppen? Kan Hij niet gewoon de stekker eruit trekken, zoals wij met de computer doen, die vastgelopen is? Gewoon een reboot. Ja, als je de Bijbel leest, dan heeft Hij dat een keer gedaan. Met de zondvloed. En de wereld was zo verziekt en met zoveel kwaad en zoveel lijden, dat God besloot helemaal overnieuw te beginnen. En de hele wereld was overstroomd en hij begon met een klein groepje mensen, Noach en zijn familie, begon die overnieuw. Maar hielp het? Nee. In no time was er weer net zoveel lijden en net zoveel kwaad als daarvoor. En waarom? Omdat dat zonde virus wat al dat kwaad en al dat lijden veroorzaakt, in elk hart zit. Nou, nogmaals. Maar kon God dan niets doen aan dat kwaad en lijden zonder onze vrije wil te beperken? Ja, en Hij heeft het 2000 jaar geleden gedaan. En dat is de tweede les die ik heb geleerd. God zelf leed voor ons. Weet je, na de Tweede Wereldoorlog worstelden heel veel mensen met een geloofscrisis. Er waren 6 miljoen Joden vermoord. Waar was God? Waarom liet hij dit toe? En er was één pastor, en die, die wou zijn kerk helpen om met deze ontzettend moeilijke vragen te dealen. En hij vertelde een verhaal wat hij zelf verzonnen had, om ze een nieuw perspectief te geven. En ik wil dat verhaal met jullie lezen. Het gaat als volgt. Aan het einde der tijden verzamelt de gehele mensheid zich voor de troon van God voor het laatste oordeel. En velen kijken angstig naar het heldere licht wat Gods troon omringt. Maar er zijn ook groepen mensen die hardop met elkaar discussiëren en totaal niet onder de indruk lijken van de plek waar ze zijn. Hoe kan God over ons oordelen? Wat begrijpt hij nu van ons lijden, roept een bejaarde Joodse vrouw. En ze houdt haar arm omhoog en laat de littekens zien van de martelingen in een concentratiekamp. En vol woede ontbloot een Afrikaanse jongens een nek om de verschrikkelijke tekenen van ophanging te laten zien. Ik ben gelinst alleen omdat ik zwart ben. Ze lieten ons stikken in slavenschepen. We werden gescheiden van onze geliefden, we moesten werken als beesten, tot de dood ons bevrijden. En overal wordt er nu geschil van verontwaardiging gehoord. Waarom liet God dit alles toe, terwijl Hij het maar makkelijk had daar in de hemel, waar geen tranen, geen angst, geen honger of haat aanwezig zijn? Kan God zich eigenlijk wel voorstellen wat een mens moest doormaken hier op aarde? En dan wandelen een paar leiders uit de menigte naar voren. Zij zijn degene die het meeste geleden hebben van allemaal. En zij zullen spreken namens de rest van de mensheid. En samen lopen ze naar de troon toe. Vragen God van zijn troon af te komen en beginnen een rechtszaak met God als beklaagde. En God wordt de misdaad van de schepping van de aarde ten laste gelegd. Een schepping waar zoveel kwaad en lijden aanwezig is. Hij wordt vrijwel onmiddellijk schuldig bevonden. En vervolgens spreekt een van de leiders het volgende oordeel uit. Deze misdaad is zo ernstig dat we de meest zware straf moeten opleggen. Hierbij veroordelen we God tot het leven als mens hier op aarde. Maar omdat God God is, zal hij geen gebruik kunnen maken van zijn goddelijke eigenschappen. Hij zal ergens in de middle of nowhere worden geboren met een eenvoudig meisje als zijn moeder. Hij zal zijn leven lang een schaamte rondom zijn geboorte hangen wegens vermeend overspel. Hij zal als jood moeten leven in een Joden hadende, Joden hatende wereld. Hij zal weten wat het betekent om te worstelen. En te falen. Niemand om hem heen zal begrijpen wat hij doet. En op het einde van zijn leven zal alles wat hem lief is kapot gemaakt worden. Hij zal door zijn beste vrienden verraden en in de steek gelaten worden. En tenslotte zal hij volkomen alleen op de meest pijnlijke en vernederende manier geëxecuteerd worden. En terwijl elk onderdeel van het oordeel wordt uitgesproken zwelt het geluid van onrustig gefluister en kreten van ontzetting aan. En tenslotte valt er een diepe stilte over de menigte. En zij die het aandurfden God te veroordelen, buigen hun hoofd in schaamte. En overal vallen mensen op hun knieën en huilen ze, want ze beseffen. In Jezus ging God door dit alles heen. Vrienden, in Jezus hebben wij een God mogen leren kennen als een God die niet afstandelijk en onverschillig vanuit de hemel naar ons lijden kijkt zonder er iets aan te doen. Nee, in Jezus mochten wij God leren kennen als een God van compassie. Compassie betekent letterlijk mee. Leiden. En dat is wat hij op een ultieme manier deed. Hij verliet de hemel, hij werd mens zoals wij. Hij weet hoeveel pijn het doet om mens te zijn. Sterker nog, hij leed meer dan ons allemaal. Zijn grootste lijden was niet eens lichamelijk. Ook al was dat ongelooflijk pijnlijk om met zulke dikke spijkers door zijn polsen en door zijn voeten aan een stuk hout gehangen te worden. En op een gegeven moment langzaam maar zeker te stikken omdat hij zichzelf niet meer omhoog kon halen. Toch was dat niet zijn grootste lijden. Zijn grootste lijden was geestelijk en emotioneel. En waarom? Om aan te omdat aan dat kruis, Jezus, al het kwaad en al het lijden en alle gebrokenheid en alle schuld en schaamte van de hele wereld op zichzelf nam. En hij droeg het voor ons. Elke leugen en vervloeking ooit uitgesproken, hij droeg het. Elke verkrachting ooit begaan, hij droeg het. Elke kindermishandeling, hij droeg het. Elke gedachte van haat en onverschilligheid, hij droeg het. En op dat moment van onvoorstelbare duisternis, verloor hij degene voor wie hij het allemaal deed, zijn vader in de hemel. Was hij gescheiden van zijn vader. En daarom riep hij uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vrienden, vaak weten we niet waarom God het lijden toelaat in ons leven. Maar we weten wel waarom niet. Hij laat het niet toe omdat hij onverschillig is. Hij laat het niet toe omdat hij niet van ons houdt. Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, houdt zo ongelooflijk veel van ons, dat hij zelfs bereid was van zijn vader gescheiden te worden, zodat niets ons nog kan scheiden van zijn liefde. Jezus ging door de hel, zodat wij van de hel gered kunnen worden. Jezus ging door het ultieme lijden, zodat op een dag ons lijden eens en voor altijd verleden tijd zal staan. Weet je, dat te beseffen, dat geeft zo ongelooflijk veel troost en zo ongelooflijk veel hoop. En toch hebben we meer nodig. We hebben het ook nodig te weten dat ons lijden niet te vergeefs is. En dat brengt ons bij de derde les die ik geleerd heb. Dat ons lijden niet zinloos is. Door heel de Bijbel heen zie je dat keer op keer dat God iets slechts gebruikt om er iets goeds uit voor te brengen. Laat ik één voorbeeld noemen. Het leven van Jozef uit het Oude Testament. Eerst werd hij verraden door zijn broers. Toen werd hij verhandeld als een slaaf. Toen werd hij vals beschuldigd van verkrachting. En vervolgens zat hij twaalf jaar onterecht in de gevangenis. Jongens, ik kan me voorstellen dat hij keer op keer uitriep. Heer, waarom? Toch? Maar dan lezen we dit. Aan het eind van zijn leven zegt hij dit tegen zijn eigen broers die hem verkocht hadden als slaaf. Genesis 50 vers 20 zegt hij dit. Jullie hadden het slechtste met mij voor. Maar God heeft alles ten goede gekeerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat er nu een groot volk in leven is gebleven. En ze werden bevrijd van die hongersnood. Grappig is, honderden jaren later zegt Paulus, de apostel Paulus, eigenlijk precies hetzelfde. In Romeinen 8, vers 28. Hij zegt dit, wij weten dat God alles ten goede keert voor hen die hem lief hebben. Laat dat eens tot je doordringen. Als je God lief hebt, en hem echt toelaat in jouw leven te werken, dan kan hij alles en zal hij alles ten goede keren voor jou. Zelfs jouw lijden. Misschien kun je beter zeggen, vooral je lijden. Want ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik terugkijk op mijn leven... Wat waren de perioden dat ik vooral naar God toe groeide? En groeide in mijn relatie met God. Dat waren niet de periodes dat alles van een leien dakje ging. Dat ik meewind in mijn rug had. Nee, dat waren juist de periodes dat ik het moeilijk had. Dat ik worstelde. Dat dwong mij in de armen van God. Een bekende christelijke schrijver, C.S. Lewis, zei ooit... God fluistert tot ons in onze vreugde. Hij spreekt tot ons in ons geweten, maar hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is Gods megafoon om een dove, dove wereld wakker te schudden. Even voor de duidelijkheid, God is dus niet een sadistische tiran die het heerlijk vindt als hij zijn kinderen ziet lijden. God wil niet dat we lijden. Maar soms heeft hij geen andere manier dan om het lijden te gebruiken om ons naar zichzelf toe te trekken. Om ons te snoeien. Net zoals een fruitboom gesnoeid wordt, zodat die boom meer vrucht draagt, zo snoeit hij ons. Zodat we vruchtbaarder worden. Om ons te zuiveren. Net zoals goud in een vuur gehouden moet worden om alle onzuiverheden eruit te krijgen, zo zuivert hij ons. Zo gebruikt hij ons lijden om ons dichter naar hem toe te trekken. Ik heb jarenlang de Alpha cursus geleid. En keer op keer zie ik dat mensen de cursus doen. Waarom? Omdat hun leven zo goed gaat? Nee. Omdat ze zo worstelen. Omdat ze zo lijden. En dat dwingt hen naar God toe. Dat doet hun beseffen hoe afhankelijk ze zijn. Dat ze God nodig hebben. Ik heb dat bij mijn eigen zwager Kees gezien, die een paar weken geleden overleden is. Ik heb Kees en mijn zusje Maatje ook zeven jaar geleden mogen trouwen. En toen had ik ook een gesprek met hen. En toen was het geloof van Kees was eigenlijk heel verstandelijk. Hij geloofde wel in God. Maar eigenlijk waar zijn leven om ging waren snelle auto's. En mooie spullen. En... Ja, het is een fantastische vent, maar ik zag toch ook best wel wat arrogantie in hem. Nou, de jaren dat hij leed aan die leverziekte, was verschrikkelijk. Maar ik heb hem alleen maar meer mooier mens zien worden. En zijn geloof met God is zo ongelooflijk verdiept, jongens. Het daalde af van hoofd naar hart. In de laatste weken van zijn leven was hij zo vol van God... En bij elke verpleegkundige of elke dokter getuigde die van de hoop en de vreugde die hij in God vond. Opnieuw, ik, ik zeg niet dat God hem die levensziekte gegeven heeft. Maar ik zag dat God het gebruikte. En dat wil hij ook bij ons doen. Als we hem toelaten dat te doen. Want er zijn twee dingen die lijden kunnen doen in ons leven. Lijden kan ons beter maken... He, dus mooiere mensen met een mooie karakter dichter bij God. Maar het kan ons ook bitter maken. Het is aan ons. Maak lijden ons beter of bitter? Het is aan ons. Maar weet je, God gebruikt ons leven niet alleen voor dit leven... Weet je, wij mensen hier in de 21ste eeuw hebben zo de neiging, ook als christenen, om alleen maar met het hier en nu bezig te zijn. Ik herken dat bij mezelf. Mijn vrienden, het leven hier op deze aarde is maar een druppel in dat landse oceaan vergeleken met de eeuwigheid. En de Bijbel belooft keer op keer dat het lijden wat we in dit leven meemaken, dat dat niets is vergeleken met de ontzettend grote vreugde en heerlijkheid die we zullen ervaren in de eeuwigheid. En de Bijbel zegt zelfs, hoe meer we in dit leven lijden, samen en met Jezus, hoe groter die heerlijkheid en hoe groter die vreugde zal zijn. God gebruikt het. En dat geeft ons een ander perspectief. En dat brengt me bij de vierde les die ik heb geleerd over God en het lijden. God zal op een dag een wereld zonder lijden maken. Een van mijn helden is Martin Luther King. Jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal. Een van zijn bekendste speeches is zijn I Have a Dream speech. Voor 200.000 mensen bij de Lincoln Memorial in Washington, D.C.,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 That all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their Again, but by the content of that character. I have a dream to Toen ik dit aan het kijken was, dacht ik, Ruben, jij lijkt ontzettend op Martin Luther King. Ja, ja. We hebben gewoon onze eigen Martin Luther King in ons midden. Vrienden, King had hoop op een betere toekomst. Een toekomst zonder discriminatie en zonder onrecht en zonder lijden. Omdat hij met heel zijn hart geloofde in de wereld die komen zou. In de wereld die God belooft in de Bijbel. King was een pastor, was een collega van mij. Was een diep gelovig man. King had een droom, omdat hij de droom kende die Johannes had. De apostel Johannes. En die we, als het ware, mogen uh, meekijken over de schouders van Johannes. Het tipje van de sluier die God gaf in die droom over de toekomstige wereld. Die wereld... Zonder racisme, zonder onrecht, zonder lijden. En die we... Ja, nee, een andere droom. Laten we die droom die Johannes kreeg, laten we die ook samenlezen. Openbaring 21, vers 3 tot 4. Die vind ik misschien nog wel mooier. Johannes zegt dit. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hem wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei alles maak ik nieuw. Vrienden, de wereld zoals we die kennen is geen oneindige cyclus van lijden zoals Oosterse religies ons vertellen. En we gaan ook niet onherroepelijk toe naar een totale vernietiging zoals, zonder hoop, zoals veel atheïsten ons doen geloven. Nee, er komt een dag, en ik geloof eerlijk gezegd dat die dag niet nog heel lang gaat duren, dat onze Heer Jezus terug zal komen naar deze wereld. En hij zal recht spreken en hij zal recht doen. En hij zal eens en voor altijd al het kwaad en alle zonden en alle dood en al de godhaters en vijanden zal eens en voor altijd vernietigen. En de hemel zal op aarde komen. De hemel en aarde zullen één zijn. En hij zal alles nieuw maken. En de Bijbel belooft dat als jij in Hem gelooft, dat God ook jou nieuw zal maken. En mij. Ik zal geen astma meer hebben. En jij geen depressie meer. Of suikerziekte of kanker. Of eenzaamheid. Er zal nooit meer iemand doodgaan. Er zal nooit meer oorlog zijn of conflict of eenzaamheid. Er zal alleen maar feest zijn. En liefde. En ongelooflijk veel vreugde. Vrienden, Jezus zal onder ons komen wonen. Hij zal onze buurman zijn. We zullen hem altijd kunnen zien en aanraken. En waarschijnlijk ook heel vaak op onze knieën vallen in aanbidding. Weet je wat ik zo mooi vind wat hier staat... Zo teder en zo, zo, zo prachtig dat, dat Jezus als het ware op zijn knieën zal vallen en de tranen uit ogen, onze ogen zal wissen. Zo mooi. Waarmee hij eigenlijk zegt, je hoeft niet meer te huilen. Want alle redenen waarvoor we huilen in dit leven, die zijn voorbij. Er is geen lijden meer, er is geen dood meer. Er is geen conflict meer, er is geen zonde meer. En Jezus maakt alles nieuw. Nou, ik kan me voorstellen, vooral als je heel erg lijdt op dit moment, dat je denkt, ja Martijn, dat is prachtig, maar dat is allemaal toekomstmuziek. Wat heb ik daar nu aan hier? En nu, hoe kan ik God nu ervaren in mijn lijden hier en nu? Nou, daarvoor hoef je eigenlijk maar één ding te beseffen. Jezus kent je pijn. En waarom kent hij je pijn? Omdat hij er zelf doorheen is gegaan. Hij weet hoeveel pijn het doet om mens te zijn. En hij heeft meer geleden dan wie van, dan ons ook. En ik geloof dat hij daarom, Jezus is altijd dichtbij, maar dat hij op de een of andere manier extra dichtbij is. Als je leidt. Weet je, de geest van Jezus, de heilige geest, wordt de trooster genoemd. En ik geloof dat dat niet voor niks is. Want door zijn geest wil hij ons, wil hij in ons wonen en van binnenuit wil hij ons telkens weer troosten. En moed geven. En kracht geven. Een ander gedeelte in de Bijbel, en dat is het laatste stuk wat ik met jullie deel. 2 Corinthiërs 1, vers 3 tot 5, zegt het ook heel krachtig. Laat die woorden dus tot je doordringen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kan geven. Zoals wij volop deden in het lijden van Christus, zo delen wij Volop in de troost die God ons door Christus geeft. God wil ons altijd in al onze omstandigheden troosten en moet geven. En waarom, zodat we elkaar ook mogen troosten? Weet je, God heeft ons ook aan elkaar gegeven. En ik heb dat afgelopen weer. Weken weer mogen ervaren dat God mij getroost heeft door jullie heen. Door de jullie appjes, door jullie knuffels, door jullie kaartjes. Door de maaltijden die voor Linda en mij gekookt werden. Daar wil ik je ontzettend voor bedanken. En zo troost God ons ook. En ik weet dat sommige van ons op dit moment heel moeilijk hebben. En daarom wil ik Ton en de band naar voren vragen om het volgende lied met ons te spelen. I surrender. I surrender. Ik geef me over. En ik wil jullie uitnodigen en aanmoedigen... om dat op dit moment te doen. Je over te geven... aan Jezus. Alles aan hem over te geven... in gebed en aanbidding. Ik geef me over, Jezus, aan u. Al mijn pijn en verdriet... en teleurstelling en frustratie en eenzaamheid... Kom met uw kracht en moed en troost. Help me simpelweg vol te houden tot de dag dat u mijn tranen van mijn gezicht zult wissen. En u alle dingen nieuw maakt. Ik heb u nodig, Heer. Als je dat zegt, dan doet er hij dat. Dan komt hij. Dat belooft hij. Laten we hem aanbidden.